9 uur. Herkluik met het De orkaan Florence, die afkoerst tot de Amerikaanse oostkust, is in kracht afgenomen. Het is nu een orkaan van de tweede categorie. Het Nationaal Orkaancentrum, dat de storm eerst extreem gevaarlijk noemde, waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken. Verwacht wordt dat de storm aan het eind van de middag de Amerikaanse oostkust bereikt. Veel mensen zijn afgeleid in het verkeer en dan vooral jongeren. Driekwart van hen gebruikt in het verkeer de smartphone om te bellen en te appen. Om dit tegen te gaan, start de overheid samen met partners als de ANWB, verkeersveiligheidsorganisatie Team Alert en telecomproviders een grote campagne die een jaar of tien gaat duren. Het moet een vergelijkbare campagne zijn als de bob campagne die zich richt tegen alcohol achter het stuur. De koopkracht is vorig jaar gemiddeld met een half procent gegroeid, maar bijna de helft van de mensen heeft daar niets van gemerkt. Ze gingen er juist op achteruit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wie wel meer overhielden waren werknemers in loondienst, onder meer door een verruiming van de arbeidskorting. Gepensioneerden hielden gemiddeld juist iets minder over, doordat de aanvullende pensioenen niet omhoog gingen. De gerenommeerde Belgische kunstenaar en theatermaker Jan Fabre wordt in een open brief door twintig oud-medewerkers van zijn gezelschap Troublein beschuldigd van seksuele intimidatie, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ook zou hij tijdens fotosessies bij hem thuis danseressen seksueel hebben benaderd. In een verklaring zegt het Vlaamse dansgezelschap... dat Faberen aan de schandpaal wordt genageld... op basis van anonieme getuigenissen... en moeilijk te controleren beweringen. Glennis Grace heeft zich vannacht geplaatst... voor de finale van de talentenshow America's Got Talent. Gisteravond zong de Nederlandse zangeres in de halve finale... het nummer This Woman's Work van Kate Bush. Daarna stemde het publiek... en werd de uitslag vannacht in een aparte show bekendgemaakt. De finale is dinsdag. Het weer... De ochtend begint met mist in het noorden, in het zuiden bewolking met eerst nog regen. Later wordt het in het zuiden droog en breekt overal de zon door. Vanmiddag valt er in het noorden een bui. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is EFM de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen virus. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We zijn weer terug met het tweede uur. Met een, een leuk liedje. Met een hartstikke hoorde, leuk liedje. Ja. Dit waren de gebroeders, gebroeders Rossig met Hallo Allemaal. U kent het allemaal wel de van Luize de, de Luizenmoeder. Goed, bij, bij <laughs> ons uh, zit nu um, Joke van Spellen. Zij is uh, vrijwilliger uh, bij de Zandstroom. En uh, je gaat een liedje voor ons zingen zometeen. Wat fijn dat je er bent. Goedemorgen trouwens. Joke, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga een liedje zingen... Dat, is eigenlijk, dat heb ik zo bedacht voor de mensen die bij de, van de Zandstroom gebruik maken. En uh, ze hebben het natuurlijk niet zelf uh, gezegd tegen mij. Maar ik heb zo gedacht dat ze dit mooi vonden. Ze kennen dit. En ze vinden het ook prachtig. Dus namens de Zandstroom, medewerkers en... Uh, clubleden, zo noemen ze ze. Ja, ja. Noemen ze. ze. Oh, het zijn uh, eigenlijk bijna uh, allemaal vrijwilligers, ja. hè? Ja. Ja. ja, het zijn bijna allemaal vrijwilligers. En natuurlijk ook uh, professionele uh, mensen, maar de mensen, daar, het gaat om de mensen zelf. Ja. En daar ben ik heel erg gek op. Daar ja, hou ja. ik van. Ze zijn zo lief. En, uh, ja, maar ze zijn ook, ze kunnen zoveel. En uh, daar begint het mee. Het begint met veiligheid. Nou. Hier bij de zandstroom daar is het heel fijn Want hier kan je en hier mag je gewoon jezelf zijn Hier ben je veilig Want hier ben je één Niemand is eenzaam of voelt zich alleen Zo zou toch overal moeten zijn Mensen gelukkig Dus veel minder pijn Je voelt je verbonden Als het strand bij de zee Laat dat ons doel zijn En werk hier aan mee dat moet ons doel zijn. Zeg ja en geen nee. Nou, oh, prachtig. Joker, prachtig. prachtig. Ik vind hem geweldig. Wat een heel mooi, lief... Lied is dit. Ja, ik dat komt in je hart, dat komt in ja, je hart terecht. Ja. Ja. ja, maar bij mezelf ook iedere keer. En dat kan je wel een beetje horen aan mijn stem. Ja, ja. <laughs> dat was ja, emotie. Dat is heel mooi. Ja, maar dat hoort ook zo. Dat vind ja. ik ook. Ja. Ik zet even mijn gitaar weg. Dat ja. is goed. Nou, wat een prachtig liedje. Ja, het is een heel mooi lied. Ja. lied. Je hebt het geschreven zelf, het lied? ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, ik doe wel op melodie vaak liedjes uh, schrijven. En uh, dit dan namens de Zandstroom uh, Clubleden. Omdat ik het zo voel en ook weet dat het zo is. Ja. Dat Hoe is heel belangrijk. Hoe ben je Zandstroom terechtgekomen trouwens? Nou, ik, ik kom eigenlijk uit de zorg. Maar ik zat hier in Zandvoort. Ik woon eigenlijk in Utrecht. Ik zit hier een half jaar. Ik kom wel terug hoor, zwinters. Uh, elke week voor de Zandstroom Speciaal. En uh, ik, ik uh, wilde graag wat doen en ik heb vroeger een muziekclubje gehad. En dat deed ik ook veel voor vrijwilligers en, en in verzorgingshuizen en gewoon voor uh, leuke lieve mensen. En toen dacht ik ik kan hier ook wel wat gaan doen. En hoe kom je dan specifiek bij die Zandstroom? Want ik bedoel, dat ja, moet je wel kunnen vond, vinden. Ja precies, ik, ik hoorde van boven de Zandstroom dat er een hele leuke uh, club was. En uh, dat daar mensen zaten die uh, vergeetachtig uh, waren. En uh, toen ben ik daar gaan uh, praten. En toen kreeg Leegmoutine Treiber aan de telefoon. Ja. Nou, dan is het klaar. Dan, is het gewoon, dan voel je gewoon dat je ja. goed zit. en uh, dat, dat het, ja, Zoals zij daarover sprak en wat hm. ze wilde. Dat trok mij zo aan. En in het begin was ik natuurlijk ook wel onzeker. Omdat je dacht, doe ik het wel goed. En... Maar, maar het is heb, altijd ik, goed, hè? Ja, maar ik heb zoveel geleerd. Ja. Het, uh, mensen, ik heb zelf uh, ook wat meegemaakt. En het was heel vervelend. Maar mensen trekken je doorheen. En ja. iedere keer als ik uh, daar weer kom. En dan durf ik ook steeds meer. Ook meer met de mensen. En ik ja. heb ontdekt dat er zoveel kan. Ja. En ik wil eigenlijk uh, het een beetje uit het taboes weer hebben. Of een beetje. Heel ja. veel uit het taboes weer hebben. Ja. Want waarom zeg je wel dat je man kanker heeft? En... Dat het zo moeilijk is als je zegt, ja mijn man is vergeetachtig. Waarom? Ja. Ja. Ik bedoel, het is een haperend brein. En is dat ja, veel erger dan bijvoorbeeld dat je geen benen hebt. Of, of ja. dat je doof bent, wat ook verschrikkelijk is. Het is allemaal naar. Ja. En maak er wat van. En ik ontdek dat er zoveel uh, uh, ja, zo, zo, zo kennis en zo, dat de mensen zoveel kunnen. En daar heb ik ja, want al die mensen die er zitten, van. die hebben natuurlijk allemaal een verleden en, ja. en die hebben een verleden wat, uh, wat zeg maar in belangrijkheid niet meer belangrijk is, maar wel hun kunnen en hun openheid ja. en, en dat is heerlijk, want die mensen zijn volkomen zichzelf. Ja. Ja. ja, en dat is eigenlijk. Zo puur. puur. Zo puur. Ja. En zo reageren zo. ze ook, hè? Ja, en ook op, op, op muziek, hè? Ja. merk ik dan ook. Ja, dus ja. en, en, ja. en dan, dan wil ik niet steeds zeggen: ja, muziek maakt mensen zo blij. Ja, natuurlijk maakt dat mensen blij, dat maakt de meeste mensen blij. Maar wat daarbij kan. Ja. Er zijn ja. mensen bij, ik zal een voorbeeld geven: er is de uh, Jacqueline, nou die is zo gek als een deur. Maar dat is juist zo leuk <laughs> bij zo'n uh, zo club. En die, die doet van alles en die speelt trompet, maar ze kan helemaal niet spelen, maar dan speelt ze met mij mee, moet je voorstellen. En de mensen dan, de een zit met zijn oren dicht, maar de ander die ligt in een deuk en het is echt, het is, het is nog gezelliger dan eigenlijk ja. in een café. Ja. En uh, dus dan speelt ze even en dan houdt ze op en toen dacht ik ik heb nog een mondharmonica en die neem ik mee. Dus ik zei, Jacques, ik heb een, uh, een mondharmonica uh, voor je. Dan kan je deze even gebruiken, die is minder schel. En <laughs> ik denk, hebben de mensen minder last van. En Jacques pakt hem natuurlijk gelijk en begint en probeert van alles. En, nou, het klinkt gewoon hartstikke leuk, maar het is niet muzikaal. Maar dat geeft niks, daar gaat het ook helemaal niet om. Nee. En uh, ze legt die mondharmonica neer. En ik zie een meneer, ik noem geen namen hier. Die uh, zie ik opstaan. Ik vind het jammer dat ik hem meneer moet noemen. Want ik noem ze allemaal bij de voornaam. Ja, ja, ja. Dus iedereen de, noemt zich bij ook bij de voornaam. En, uh, en daar. Ja, nee, dat klopt. En uh, die pakt... Uh, hij had moeite met opstaan. Maar hij kreeg die Monica toch van die tafel. En ik was aan het spelen. En liet aan het spelen. En hij speelt zo mee. Ach. En heel goed. Dat is gewoon... Dat, dat is voor mij zo, veel, zo belangrijk. Ja. En voor iedereen. Dat ja. je... Dan zie je daar een man staan die zo gelukkig is dat hij ja. kan spelen. Ja. Buiten dat kan hij geweldig zingen, maar dat, iemand dat, je, dat je dan geen eens weet. Dus we moeten eigenlijk ja. veel meer van de ja. mensen te weten komen. Maar ja. dat gaat vanzelf dan? Dat, dat gaat vanzelf. Ja. Dat, dat zit er nog in. Ja. Ongelooflijk. Ja. Gisteren, mag ik het vertellen? Ja, je mag de... alles vertellen. Ik denk dat het zonde van mijn tijd te jury nee, praten. Nee, nee, nee. Je moet, je moet het Jij vertellen. Moet vertellen. Jij moet vertellen. Ja. Maar eh, gisteren, het is een vrouw bij ons. die is over de honderd nu inmiddels. En die zingt, die heeft vroeger ook gezongen. Die zingt Plezier d'amour. Vindt ze heel mooi. En ja. dat weet ik. Maar ze is ook doof. Aan één kant vooral. En eh, dan ga ik naar de oor toe. Naar de linker oor. En dan ga ik inzingen zingen Plezier d'amour met gitaar. Je wilt het niet weten, die mevrouw die zingt dat lied... en gaat even later uitleggen wat het betekent in het Frans. Ah. Jongens, hoezo ja. vergeetachtig? Ja, dat, weet dat, we al weet allemaal, ja. dat weet ze. Laten we alsjeblieft. Dat weten ja. ze. Er zijn een heleboel dingen die kunnen en die de mensen weten. Daar moeten we meer... Ja, je eh, meer moet meer focussen op wat er veel terugkomt. Veel meer focussen, ja, ja. veel meer mensen prikkelen. Ja. Want daar gaat het in feite om. Ja. En het is zo prachtig om, om, om, ja, om, om dit te zien... En dan denk ik wat erg dat er dan zo, ja, zo, zo fluisterend vaak over gesproken wordt. Ja, ja, dat en daar wil ook ik zo. eigenlijk voor pleiten. Ja. En ik heb bewondering voor de zandstroom. Want het is onvoorstelbaar hoe mensen daar werken. Ja. Allemaal leven met hun hart, liefdevol, ja, het is, het is heel lief. aandacht. Ja. Bij het binnenkomen is er al aandacht. Ja. Iedereen wordt persoonlijk welkom geheten. En bij het weggaan staan de bijzondere taxichauffeurs, want daar wil ik ook even een compliment aan geven... die de mensen brengen en halen op een hele rustige, lieve manier. Ja. Dat zijn Piet en Marco, die wil ik even een compliment geven. Want we horen er allemaal bij, we zijn allemaal één. Maar het, het is eigenlijk zoals Leontine dat graag wil... En D dat wordt ook gedaan, maar dat wordt gedaan omdat we dat zelf ook willen. Niet omdat Leontine dat wil, maar omdat dat we zelf ook merken hoe plezierig dat is. Ja. Ja. We hebben een meneer, en die is nog niet zo lang bij ons. En ik weet dat hij piano speelt. Maar in, in het begin hebben mensen daar heel veel moeite mee. Want die denken, misschien, het kan ik niet, ik kan ja. niet in dat brein. Maar zo, zo zie ik het, hè, zo voel ik het. Hij durft niet, het is niet veilig genoeg. En ik heb het voor elkaar dat hij achter de piano gaat zitten met de gitaar bij mij. En ik weet zeker dat ik straks veel meer nog kan bereiken. Ja, dat er ja, meer mooi. uitkomt. Ja. Het is ja. geweldig. Een mevrouw die uit Indonesië komt zingt Surabaya Sch met de er R ja, erbij. Ja, ja, ja. Surabaya. Ze gaat erbij staan, ze beeldt het uit. Hoezo dementie? Ja. Jongens, laten we als je... Daar eens wat. Vol, vol, volkomen zichzelf. Hè? Want ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, en, mensen kunnen zichzelf zijn ja, daar. En, en, en praat er gewoon over. En hou er rekening mee. Doe rustig. Ja. Je kan niet in één keer mensen aanvliegen met allerlei vragen. Want dat redden ze niet. Nee. Nou en? Dat kunnen ze nee, niet maar laat, mensen komen daar dus binnen. En zijn vaak heel voorzichtig. Ze zijn ja. schuchter Want ze uh, kijken de kat uit de boom. En hoe langer ze daar zijn. Hoe meer ze zeg maar, van hun twijfel uh, kwijt. Raken en hun vertrouwen krijgen. En dan heel langzamerhand zie je mensen opstaan. En als er muziek is, gaat er iemand dansen zomaar. Out of the blue. Het is geweldig. Maar nog even over de zandstroom. Ik, uh, eigenlijk moeten we nog even zeggen dat er denk ik nog plaats is voor veel meer mensen daar. Ja, ja maar ook, uh, kijk, bij de zandstroom, het is niet alleen in zand dat te vergeten Nee, er zijn is. Dat dat is zo overal. Wat ze zou willen, is dat dat er zo gewerkt wordt door het hele land, want ja. het, is, het kost niet veel. Liefde en met je hard werken kost toch niks. Nee. Maar je hebt er zo'n, ja, ja, het klinkt altijd een beetje raar, maar voldoening. Maar het is een wisselwerking. Hè. Ik, en ze zeggen wel eens wat leuk dat je dat doet of wat mooi dat je dat ja, doet. Maar het ontlast ook zoveel ze, nee, mensen. Het is voor mij, het, het geeft mij heel veel energie. Ja. Ja. Het, het is niet zo, daar staan we gelijk hoor. Ja. Ik, ik, het, het is niet zo dat ik, oh wat ben ik te goed, ben helemaal niet goed. Ik ben ja. gewoon een mens van me, uh, vlees en bloed en ik hou van mensen, dat is waar. Maar ik doe ook een heleboel dingen verkeerd. Maar ik wil gelukkig. echt pleiten, ja gelukkig. Die doen we maar, allemaal. Maar ik wil echt pleiten voor, voor deze kwetsbare mensen, want zelf kunnen ze het niet. Doe normaal ja. en, en praat erover ja. en, en trek ze erbij en... Doe het dan wat rustiger aan als je even praat. Maar besteed er aandacht aan. Laat ze niet in een hoekje zitten. Ah, het is vaak wel heel ingewikkeld voor mensen die uh, zo iemand is, ja. thuis uh, hebben. Hè, om, om uit die impasse die, die te komen. Het is een zware belasting. Hè, ja. Vaak voor ja. mensen thuis. En uh, het, is, het is heerlijk dat, er, dat je uh, iemand van jouw zeg maar, omgeving... ...daar veilig naartoe kan laten gaan... Ja, ...en, en een, een, een hele goede dagbesteding hebben... Ja, ...want ja. dat is natuurlijk ook heel belangrijk... ...waardoor mensen ook veel prettiger weer thuiskomen... Ja. ...na zo'n dag. Uh, het is er... K ...ga eens kijken. Ja. Ga eens kijken ja, maar... bij de zandstroom... ...en, ja, en laat, absoluut, je eens, ja. laat eens voelen hoe dat voelt. Ja, maar juist voor de mensen die uh, te maken hebben met, de, met een partner... Ja. ...hoe fijn is het als je dan weet... Dat je man of vrouw. En natuurlijk vinden mensen het als ze weggaan, best moeilijk. Want ja. daar krijg je het weer. Ja. Die denken niet ook gaan naar mijn leuke club. Dat moeten ze zien. Zodra ja, ze binnenkomen, ze moeten, moeten ze zijn het geweest gezicht, ja. het gezicht veranderen. Ja. Ja. Ja. Maar hoe, hoe fijn is het als, als je een. Als je partner een dagje iets anders kan gaan doen, al is het maar één huis, al is het maar even wat ja, boodschappen je doen, dan krijg je weer energie. Ja. En ja. we gunnen het iedereen zo dat ze die energie weer krijgen om hun man of partner te verzorgen. Want er is niks mooier dan je eigen partner verzorgen. Als ja, Natuurlijk is, is dat absoluut, mooi, en, maar als het zwaar wordt en je kunt er hulp bij dat krijgen is het het is het en, ja. en, en die persoon wordt er dan ook nog gelukkig van? Nou. Ja. En, en de mensen zelf, die, die, die, daar wordt ook mee gesproken als ze het moeilijk ja. hebben. Of uh, die worden ook opgeleid. Ja. Het is ja. echt heel erg Ja, De Zandstroom is echt een unieke plek. Ja. Het, is, het is boven, het is op de Torbekkenstraat tegenover het casino. Ja. Als je er langs loopt... Dan zie je het eigenlijk gelijk. Ja. Uh, op En je de... kan zo binnenlopen. Hè? En je kunt zo, zo binnenlopen. Er is altijd een kopje ja. koffie ja. of uh, gezelligheid ja. even. En er is ook een prachtige nieuwe tuin beneden. Hè, die ja, is. en het wordt helemaal verbouwd. Dus wat we graag willen, dat is een soort theatertje. En dan zal je zien... Er gaan optredens plaatsvinden. <lacht> ja. Maar uh, nogmaals... De zandstroom is oké. Okay. Daar, daar hoeft eigenlijk maar weinig... Aan, daar hoeft aan toegevoegd te nou worden. Maar graag aandacht voor... Ja, het hele land eigenlijk. Voor ja. Al die andere mensen die dat niet hebben. Ja, het nou, was een mooi pleidooi. Het is een prachtig pleidooi. En uh, ja, ik, ik kan het niet goed genoeg benadrukken... dat uh, er voor mensen met een geheugenprobleem... of een geheugenstoornis een plek is... Waar ze zich veilig kunnen voelen. En waar ze, en het, het, waar ze mensen worden zijn. vaak, um, ochtends rond tien uur, zeg maar, uh, gebracht. Ja. Hè, daar. Ja. Er is een uh, lunchmogelijkheid. Uh, wordt heel goed verzorgd, dat wordt door de mensen zelf ja. gemaakt. Ja. Ja. Hè. Ja. Ja. Mensen worden betrokken bij het ja. maken ja. Ja. van deze lunch. En de ene keer is dat een soepje, en de andere keer een salade. Ja. wordt pizza. van alles gemaakt. Ja. En ik, ik, ik heb erbij gezeten, ik heb ook daar een aantal dagen mee uh, gedraaid. En dan zie je mensen, dan zeg je tegen de ene persoon van, God, er moeten wortels gesneden worden. Nou, de ene die maakt er een blokje van, van een half bij een halve centimeter. Ja. En die andere die zegt, nou, ik vind stukken van 10 centimeter... vind ik ook, vind goed, ik ook gesneden, vind ik ook goed. Ja, mooi, dus he? ieder doet het op zijn eigen ja. manier, maar het is altijd goed. Ja, het is altijd er is geen commentaar. Nee. Wat je doet is ja. goed. En, en niks moet. En niks moet. Alles, alles, mag. Ja, ja, alles ja. mag. Ga, ja. Kijken, ja. Ja. Ja, Ga eens kijken, mensen. Ga eens kijken als je iemand hebt die hier behoefte aan zou kunnen hebben. Want het is een bijzondere plek. Ja. wordt ook na, de mensen gaan ook naar buiten hè, met elkaar, ja, gaan zo naar wandelen, het strand. En zo. Ik kan me herinneren dat er een mevrouw was uh, die gek was op uh, de zee, maar die ging nog wel eens weglopen. Nou, die namen ze dan mee en daardoor ging ze minder weglopen en ging ook na lange tijd weer met haar voeten in de zee. Ja, nou, dat was heel. bijzonder. Nou, dat was heel bijzonder ja, ja. inderdaad. Ja. ja, prachtig. Het kan allemaal. Het kan allemaal bij de, allemaal. Bij de zandstroom. Ja. Ja. Hartstikke bedankt, bedankt Joke, ja, voor je komst gedaan. en voor, je prachtige, en voor je, prachtige je prachtige lied wat je ja. hebt gezongen. Ja. We gaan uh, luisteren naar een liedje. Cor uh, heeft uh, even kijken, ik ga eventjes uh, spieken wat het liedje is. Het toontje, uh, lagen, ja, hè? Toontje, toontje lager, lager. lager. Ja. Zoveel, zoveel te, te doen. doen gaan we ja. luisteren. Ja, dankjewel. Een ja. nog doen, en straks de vuile was mijn haren dat wil ik groen.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 Lichten maken, hoewel het is pas juni na. Nou. Ik moet naar de WC belasting formuleren. Dan hebben we onze volgende gasten aan tafel zitten. Dat is Marion Molenaar. Zij is medewerker team van het team beleid uh, en preventie met nog een heleboel dingen erachteraan van de gemeente Zandvoort, ja. gemeente Haarlem, hè? sorry. De, er is een gezamenlijk project nu gemeente Zandvoort, gemeente Haarlem, en dat gaat over uh, uh, gewoon doen. Dat klopt. En dat is een project uh, gericht op de economische zelfstandigheid van vrouwen. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Nou, ik ga het je vertellen. Vertel. Uh, is er hiervoor geregeld geweest. Ja, die heeft, dan die heeft op een, een tip. Ja. Ja. Um, het is een cursus gericht op werk voor vrouwen en door vrouwen. Om werk te vinden. Ja, gericht op werk en ook op participatie. en ook op participatie. Ja. ja. ja. En is dat moeilijk voor die vrouwen? Want wat voor vrouwen zijn dat? Nou, um, ik laat me verrassen wat voor vrouwen het zijn. Uh, oh. Iedereen is welkom. Oké. Okay. Ja, dus ben je op zoek naar werk of vrijwilligerswerk, heel belangrijk, dan ben je van harte welkom. En als je niet weet hoe je dat moet aanpakken bijvoorbeeld, dan kunnen wij je helpen. Of als je niet weet van wat vind ik nou eigenlijk leuk of waar ben ik nou eigenlijk goed in, ja, dan is dat ideaal deze cursus. Want er zijn veel vrouwen die, niet, die willen wel iets doen, maar weten niet wat. Ja, ja veel vrouwen zitten toch thuis en... Uh, ja, als het eenmaal is ingesleten, dan is het steeds moeilijker om de stap uh, weer te maken naar werk of naar vrijwilligerswerk. Ja, en wij denken dat we daarbij kunnen helpen. En hoe vind je die vrouwen dan? Nou, we hebben heel intensief samengewerkt met het Sociaal Wijkteam, eh, met het Pluspunt. En ook in, uh, ja, in overleg met hun hebben we het uh, programma samengesteld wat we allemaal gaan doen. En uh, ja, zo vinden we de vrouwen, ja bij de verbeelding vandaan, bij uh, um, nou ja, eigenlijk overal. Maar zijn er al vrouwen aangemeld en al begonnen? Ja, zeker. Het, uh, ja, ja, het van is heel... wanneer tot wanneer loopt dit uh, project? Ja, nou, het, is een, uh, het is een gratis cursus, zes weken lang. Dus um, uh, zes weken lang gaan we aan de slag. Uh, en het begint 11 september. 9-11, 11 september, dinsdag 11 september. Het is een ochtend van half tien tot half twaalf... En uh, daar gaan we... Uh, en waar uh, vindt dat plaats? Ja, dat is uh, in de blauwe tram. Mm -hmm. Lekker centraal. Mm -hmm. Heerlijk. Dus, uh, ja, zeker. Voor iedereen goed bereikbaar. En uh, hartstikke leuke locatie. Dus dat, uh, dat gaan we daar doen. Ja. Maar begin uh, begint 11 september. Ja. Hoeveel, hoeveel inschrijvingen, cq aanmeldingen heb je al gekregen? Um, nou, we kunnen maximaal 15 vrouwen plaatsen. En we willen eigenlijk 10 vrouwen hebben om door te kunnen gaan. En dat hebben we. We verwachten dat te hebben. Ja. Uh, je weet natuurlijk nooit of iedereen komt opdagen op het ja. allerlaatste moment. Maar de inschrijvingen zijn er wel. Dus we gaan, gewoon, we gaan door. Huis, we gaan het ja. doen. En, uh, maar ja, omdat er nog een paar plekjes zijn, is het natuurlijk hartstikke leuk uh, om die nog op te vullen hier ja. in Zandvoort. Het is een heel bijzonder project. Maar welke vrouwen, uh, wat, ja, wat is de leeftijd? Of welke vrouwen? Jong, oud? Maakt het niet uit? Het maakt niet uit. Nee? Nee. Nee, net, uh, eigenlijk, ik kan een beetje aansluiten bij mijn voorganger. Um, ja, hoe je bent is oké okay, en hoe oud je bent, dat maakt ook niet uit en ook niet waar je vandaan komt. Wat dus, je uh, achtergrond is, maakt ook niks nee, uit. Nee, dat maakt ook Heeft niet uit. Heeft niets met opleiding te maken of met uh, werkervaring? Of... Um, nee, want soms kun je ook uh, goede werkervaring hebben, maar toch niet in je... Nee. het toch niet hebben gevonden. Dat je toch ja. nog op zoek bent naar iets anders. En daarom is het ook, uh, kan het ook ja, nog goed en, zijn. En wat wordt er dan precies uh, uh, gedaan uh, um, in die workshop? Ja, nou, het is inderdaad zes weken lang. Zes verschillende workshops. En die zijn gericht op uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, zelfvertrouwen, een beetje zo moet je dat zien. Uh, een ander gedeelte is echt gericht op werk. Dus dan gaan we aan de slag met uh, cv maken en met solliciteren tips. Oh, heel belangrijk. Ja. Ja, ja. Ja. En er is een klein onderdeel en dat gaat over geld. Ja. Uh, om goed om met je geld om te kunnen gaan, dus uh, we gaan het begroten, gaan we aanstippen. Uh, maar we gaan ook bijvoorbeeld kijken van um, ja, om goed rond te komen, moet, ja, dan moeten je inkomsten wel goed op orde zijn en moet het wel kloppen. Ja. Dus uh, kloppen klop je toeslagen bijvoorbeeld wel. Dat is heel ja. belangrijk. Ja. Ja, en is het ook zo dat... dat kijk, vrijwilligerswerk is natuurlijk prachtig. Maar uh, ja, een betaalde baan is natuurlijk ook uh, heel prettig. Wanneer uh, ga je nou die keuze maken van... Ik ga op zoek naar een betaalde baan of ik uh, ga vrijwilligerswerk ja, doen. Kunnen jullie ja. daar ook in ondersteunen? Ja, of is daar dat gaan lastig? we zeker in ondersteunen. En het is wel grappig dat je zegt van... Uh, ja, vrijwilligerswerk is mooi, en, maar ik wil eigenlijk een betaalde baan. Um, ja, het is de behoefte, hè? Want, die, die... Ja, ja, want je. wat is ja. je achtergrond en waar moet je het van redden? Ik heb bijvoorbeeld een collega en die werkt uh, um, die werkt mee. Die gaat nu. Ja, ik heb één workshop en er worden allerlei succesvrouwen uitgenodigd. Die is die een bepaalde um, ja, die iets hebben bereikt. Op wat voor, voor manier als voorbeeld. Ja, dat wordt een hele inspirerende ochtend. Hartstikke leuk. Maar ik heb dus daarbij iemand uitgenodigd en zij is net gestopt met werken, vrijwillig. En gaat vrijwilligerswerk doen. Ja. Dus zo kan het ook, hè? Ja, ja, ja dat ja. kan ook. Ja, en, ja. ja, weet je, vrijwilligerswerk kan heel vaak een heel goed opstapje zijn naar werk... En het is maar maar echt... willen dat ook graag. Hè? Die hebben ook ja, graag je hebt toch die vrijwilligerswerk. En je doen, kunt ervaring opdoen in vrijwilligerswerk. Op doen. Ja, ja. En ook heel belangrijk, je versterkt je netwerk. Absoluut. Want ja. daar, ja. uh, daar ja. worden de banen ook gevonden. Ja, ik, ik weet, uh, mijn, uh, mijn overbuurvrouw, uh, daar kwam ik per ongeluk achter dat die bij Pluspunt uh, werkt. Uh, Vivian, uh, die heeft net. Uh, die werkt een, ook mee, hè? Die, die uh, werkt hartstikke ja. mee. Maar goed, die is natuurlijk begonnen als. Uh, ja. Als vrijwilligste, ja, hè? Ja, dat, ja. dat is haar insteek geweest. En die is dus daar uiteindelijk uitgegroeid tot, tot uh, een, een, een betaalde baan uh, ja, inderdaad. Precies. En ik denk dat zij een heel mooi voorbeeld is uh, voor jullie ja. als succesvrouw. Dat, ja, zij, zij, zij gaat ja, meedoen, meedoen hè. Ja. Nou, wat grappig. Ik heb haar gestrikt. gestrikt. Ja, ja. ja. maar ja. Ik, heb, ik, ik kwam er toevallig, ik woon tegenover haar. Okay. En ik, zag dat er een sign kwam van, uh, dat de baby, baby geboren was. Ik dacht, ja. nou, nu moet ik toch maar eens even echt kennis gaan maken met mijn buren. En uh, toen, ik, ik dacht, wat een god, ze heeft zo'n bekend gezicht. Maar ik werk bij Pluspunt aan de Bali en ook bij de Plusdienst. Maar ik zie natuurlijk mensen voorbijkomen. Maar ik heb nooit gezien dat daar ja. een zwangere dame voorbij kwam. Want ze is niet zo groot, dus ik, alleen, <lacht> ik heb alleen haar gezicht gezien. Dus, dus ik dacht wel, ja, ik, het is zo'n bekend gezicht. Maar zij is een prachtig voorbeeld ja. inderdaad ja. Uh, ja. van... Uh, en ik werk zelf dus als vrijwilliger bij, uh, bij Pluspunt. Um, ik, ik ben afgekeurd. Ik kan zeg maar voor mijn werk niet, ben ik niet meer uh, functioneel actief. Maar ik heb natuurlijk genoeg kennis en, en enthousiasme om dingen te doen. Dus ik, ja. ik vind het heerlijk dat ik mijn vrijwilligerswerk ja, uh, kan doen. Ja, ja. dat is echt uh, bijzonder. Ja. Ik kan er een klein tipje voor uh, lichten, want de tweede bijeenkomst. Um, en je moet het zien. Het wordt een cursus. Um, um, ja, positief, op een veilige manier en inspirerende manier. Dat vinden we belangrijk. En de tweede bijeenkomst: dan hebben we dan de voorbeeldvrouw. Nou, dan komt Vivian uh, ook haar uh, verhaal vertellen. Hoe het, uh, hoe het kan lopen in je leven en uh, op wat voor manier je aan het werk uh, komt. Ja. ja, leuk ja. ja. En uh, leren jullie ook uh, hoe je moet solliciteren, eventueel, Ja. de manier waarop? Ja. Zeker. Het is een beetje afhankelijk van de groep, hoe groot de groep is, hoeveel aandacht je daaraan kunt besteden. Wat het niveau is van de groep, dus ja, of mensen al die ervaring hebben. Ja. Ja. Dus het is voor ons ook wel spannend hoe we dat gaan doen. Ja. Um, nou, we hebben ervaren trainers voor alle workshops, we hebben we hartstikke leuke trainers kunnen, kunnen strikken. En eh, ja, heel competent. Dus ja, daar gaan we, uh, gaan we gewoon iets goed, goed mee doen. Goed initiatief voor. Ja. Ja. Gaan we kijken ja. wat we met die vrouwen kunnen doen. Ja? Ja, want ja. Ik, ik, je, je hebt het al genoemd. Hè, over hoe je met geld kunt ja. omgaan. Ja. Want je bent uh, officieel ook uh, van de afdeling preventie. Ja. Ja, ja, afdeling ja, schulden. Ja, ja. Minima, sociale recherche ja. gemeente. Dus je, je hebt daar je ook al mee te maken. Uh, ik denk dat daar ook hele goede dingen kunnen gebeuren. Want sommige mensen weten dingen gewoon niet. En daar is het heel goed dat daar ja. uh, uh, gewoon meer duidelijkheid over komt ook. Ja, de misvattingen weghalen. Ja, en zo heeft de gemeente bijvoorbeeld ook allerlei regelingen. Stel dat je een, uh, een lager inkomen hebt, dan mm -hmm. zijn er heel veel regelingen. Dus die gaan we ook bespreken van, hé, hey, weet je dat eigenlijk wel? Weet ja. je dat, uh, wat er allemaal ja. mogelijk is? Hoe zijn jullie er eigenlijk tegenaan gelopen, tegen, tegen de, deze problematiek, om het zo maar eens te zeggen? Nou, uh, dit komt eigenlijk vanaf het ministerie en die willen uh, ja, de economische zelfstandigheid van vrouwen uh, verbeteren. Mm -hmm. Dus zodoende hebben we dit uh, aangepast. Dus alle gemeentes in Nederland... Die krijgen die de mogelijkheid om, om dit te dit doen. Te doen. Ja. ja, dat is ja. wel heel mooi. Ja. Ja. Ja. Nou, bijzonder. We uh, zeker weten. Prima. Goed, mensen kunnen zich aanmelden. Ja, zeker. Hoe gaan ze dat doen? Ja, hoe gaan ze dat doen? Uh, dat gaan ze doen uh, naar uh, gewoon Op ja. Verschillende manieren kan het. Uh, we kunnen het uh, online kun je nou doen. En dat is haarlem.pleio.nl Pleio. En ook gewoon bij het pluspunt. Als je even langskomt bij de bij, de bij, de het pluspunt, bij de Bali of bij de blauwe tram. Nou, heel of heel de makkelijk. site van de gemeente. Nou, dat is dan de Haarlem.pleio.nl. Okay. En daar kun je digitaal kun je daar aanmelden. Maar is ja. dat wat lastiger? Dan kun je gewoon... Uh... Ik denk dat pluspunt ja. ook. Ja, een ja. ja. blauwe tram binnenlopen. Ja. Ja. Dat is hartstikke dat? makkelijk. Ja. Ja. Ja. ja. Helemaal duidelijk. Nou, en in mooi. noodgeval kom je ja. gewoon dinsdag langs. Kijk. Gewoon ja. doen. En dan kom je er gewoon <laughs> bij. Tuurlijk. Ja. Oh, dus hartstikke schrik er wel uh, in. Ja hoor, ja. Fijn dat je geweest ja, bent. Heel graag gedaan. voor je uitleg. En heel veel succes met dit project... We Want, gaan het horen, misschien we het wel horen. in de loop van ja, de. Hè, zou heel goed het, kunnen, initiatief, hoe het is ontvangen. En, goed, we gaan wel, naar muziek Marjot. luisteren. Het is Abba met Money, Money, Money. Kijk. We zijn weer terug. Money, money, money. Ja, We gaan het over geld ja, hebben. Ja, ja, ja, ja. Er is uh, weer wat ja. te vertellen over geld. Michiel. Goedemorgen. Michiel Hermsen. Goedemorgen. goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. En naast jou zit... Johan, Johan van, Marlen. van Marlen. Johan van Marlen. Ja, we gaan het hebben over het geld. Van ja. de OPZ. Ja. Jij hebt een voorstel ingediend. Ja, klopt. Leg uit. Voor een onafhankelijk onderzoek. Nou, kijk, We hebben natuurlijk een... Uh, we hebben die bewuste avond uh, hebben wij een motie van wantrouwen ondersteund. En het was natuurlijk gewoon een hele hectische avond. En dat is een avond waar we eigenlijk veel over het proces hebben gehad. En niet zozeer over wat is nou de persoon en uh, over wie gaat het nou en waar gaat het over en waar is het voor gestoord en, en welk bedrag. Nou het bedrag is uiteindelijk naar boven gekomen, maar we mochten het niet over de persoon zelf hebben... Nou, we weten natuurlijk inmiddels dat dat Dirk Berghout betreft. Mm -hmm. want die heeft nog een enorme advertorial in de krant geplaatst. Ja. Nee, dat, dat, dat, dat wijst ook al over aan, aan een, ja, een aantal uh, punten zeg maar, waarvan je kan vinden dat je denkt... Nou, dit, dit, is toch niet, dit klopt niet helemaal. Het is, het is tactisch goed gezet allemaal. We hebben ook heel duidelijk gevraagd van god... Uh, mogen we weten wie het is en om welk geldbedrag het gaat? Nou, dat werd niet gegeven. Door wie werd dat niet gegeven? Door de burgemeester niet, door de wethouders niet, het college niet en OPZ niet. En dat is eigenlijk een beetje een raar. want je, je stelt natuurlijk gewoon een vraag. Ja. En er wordt van tevoren gezegd van het is niet geheim. Dus dan is het eigenlijk per definitie openbaar. Maar we moeten er prudent mee omgaan. Uh, en dat is eigenlijk een beetje een hele rare situatie. Waar je dan als partij ook een beetje gegijzeld wordt. Van mogen we het er nou wel of niet over hebben? Ja. Ik heb daarna volgens mij ook nog gevraagd. Is dat dan een, een partijstandpunt hè, wat OPZ ja. dan aanhoudt? En privacy is natuurlijk wel iemands, uh, iemands goed. En dan, dan krijg je daarna een enorme advertorial. Dus het zijn allemaal punten waarvan... Het was onbehagelijk zeg maar eigenlijk voor ja. iedereen dan wel. Ja. ja dat Specifiek maakt het, wordt een... voor deze 66 ja. ja, en dan wordt het heel lastig om een discussie over de inhoud te hebben. Ja. Omdat je de inhoud eigenlijk niet mag noemen. Ja. Maar eh, even, even terug naar donaties. Hè. Het hm. is natuurlijk algemeen bekend dat alle politieke partijen zeg maar... Eh, nou, ik zal er niet zeggen dat ze erom vragen. Maar dat mensen vrij zijn om een donatie te doen. Hè. Dat ja. zal ook ongetwijfeld gebeuren. Niet alleen maar bij uh, OPZ. Maar dat zal ongetwijfeld bij alle partijen zijn die er meedoen uh, in dit uh, verhaal. Ja. Uh, daar wordt natuurlijk ook nooit iets over gezegd. Er uh, wordt, wordt nooit geroepen van goh, uh, wij hebben zoveel geld uh, gekregen... ...van een bepaald persoon of wordt dat allemaal gelijk bekendgemaakt? Ik bedoel, wordt dat bij jullie gedoneerd door mensen en wordt dat dan gelijk openbaar gemaakt? Hoe, hoe werkt dat? Kijk, we hebben natuurlijk gewoon een, een openbaar uh, nou jaarrekening uh, ja en dergelijke... ...waar ook giften en dergelijke binnenkomen. Ja. En waar, maar wij krijgen niet dat soort grote giften binnen... ...en ook niet van een partij die gelineerd is aan het door he? de het, Want daar bekeken, gaat het eigenlijk in ja. feite ja. om. Uh, en wij vinden ook eigenlijk, als, uh, want 4.500 is voor de wet natuurlijk niet uh, verboden. Uh, dat is wat dat landelijk aangeeft. En, en lokaal is er eigenlijk geen beleid. Dus ik vond het ook een hele mooie suggestie van het CDA om er in ieder geval een lokaal register voor aan te, uh, aan te maken. Zodat je dat soort dingen ook gewoon nog kan monitoren. En kijk, heel eerlijk gezegd, zeg maar, bij ons uh, bestaat, bestond onze campagnekas eigenlijk alleen maar aan de, uit de afdrachten die wij moesten doen. Als, als raadsleden en wethouders. En dat was op dat moment uiteindelijk 2.500 ja. euro. En daar hebben we ook vier jaar hard voor gespaard. Ja. Maar is nu het onderzoek wat er dan gaat plaatsvinden... duidelijk gericht op het wel of niet ontkrachten... van dat er misschien een belang was van die man... die dat geld gestort heeft bij OPZ? Maar hoe kun je dat bewijzen? Want volgens mij is dat toch al gewoon bewezen... dat dat niets te maken heeft... Met de beslissing die er genomen is. Ja, dat, uh, dat, dat is je... de vraag denk dat ik. Is, is, denk is dat de, de vraag? vraag. Ja. Dat, betwijfelen. Dat, dat betwijfelen. Zo hard uh, willen we dat niet zeggen. We hebben recent ook wat informatie gekregen. Uit zeg maar, een betrouwbare bron. Waar het blijkt dat het toch mogelijk... Uh, nou, de, de een en ander uh, heeft plaatsgevonden. Uh, dat zit hem echt met name zeg maar, met gesprekken die gevoerd zijn. Nadat er natuurlijk een, uh, uh, de gift al had, uh, wat, nou, was gegeven. Zeg maar. Wat je ziet in die gesprekken... Uh, wat, wat daaruit naar voren komt... is dat de persoon in kwestie... gewoon aan de tafel heeft gezeten met de wethouder. Dus dat is eigenlijk heel gek. Die vraag is gesteld, maar die is niet beantwoord. Dus dat is, altijd een, dat is al een hele rare uh, wat er gebeurt. En daarnaast is het ook natuurlijk zo... dat de gifte er eigenlijk was. En op het moment dat wij 27 maart 2018... een, een discussie hebben over het wel of niet uh, doorgaan... met de Waadtorenplein en het ontdooien van het uh, besluit... Mm -hmm. is er ook door OPZ tegengestemd. En je kan je afvragen of je dan ook... Uh, met je, in je achterhoofd houdende dat er sprake is van een dergelijke gift... van een derde partij die belang heeft bij de ontwikkeling van zo'n plan. Mm -hmm. Of dat dan de schijn van belangenverstrengeling heeft. Ja. En wij denken van wel. En wij vinden wel, omdat we eigenlijk ook die discussie doen over waar de motie van wantrouwen in, de extra raadsvergadering... over, over mm -hmm. dat bedrag de storting en, en de wethouder... Dat, dat dat onderwerp ook niet goed belicht is... Ja. We hebben het veel gehad over het, uh, over, zeg maar, het proces eromheen, maar niet over de, over de feiten, ja. niet over de inhoud. Want dan mocht het gewoon simpelweg niet over hebben. Ja. Er, moet dus dus, er moet duidelijkheid komen in plaats komen. van dat er een soort ja. waas van wegvegen ja. is. En wat je ja. nu, merkt, precies, ja. wat je ja. nu ja. merkt is dat het eigenlijk gewoon een soort van veenbrand is. Ja, ik, heb, ja. ik heb die term overgenomen, ja. Ja, dus dat, een dat een kun je te ook te teruglezen ja. in de kracht. Ja. Ja. Dat heb ik er overigens van, uh, van de PVA. die heeft het, uh, Maaike Koper heeft dat genoemd. Ja, ja, ja. Ik vond het een heel, een heel een hele mooi, mooi symbool ja. voor, voor ja, wat er ja. nu speelt. Ja. En omdat het zo onduidelijk blijft, ja. de ga je dat boven precies. Moet komen nu, zeg maar en maar ik denk ook dat het wel voor, in het belang van de burger is. Ja, ook in het belang ook, van ja. Zandvoort. Ja, van van joh, joh, he, ja. Wat is er nou echt daadwerkelijk, wat heeft er nou daadwerkelijk plaats. Maar was het voor jullie dan niet erg voorbarig om, om jullie wethouder al uh, terug te trekken, zeg maar? Nou, dat is ook iets uh, over de procesgangen waar wij ook wel wat van vinden. Er zitten wat interventies tussen, uh, van de voorzitter van de raad, die eigenlijk een beetje gek zijn. Uh, er zitten wat, wat uh, processen in uh, dat het college eigenlijk al een standpunt had ingenomen. Uh, je, je had geen tijd om, om of fatsoenlijk zeg maar, zo'n raad af te maken. En dan zit je op een gegeven moment in een positie waar je een motie van wantrouwen hebt ondersteund. En hij wordt niet... Ja. Uh, ...door de gehele raad gesteund... Ja, dan, ...dan rest ons niks anders dan te zeggen... van nou ...dan zeggen wij gewoon het vertrouwen in het college op. Ja. Ja. En dat is uiteindelijk de keuze geweest... ...om het ook daadwerkelijk te doen. En we hebben echt alle scenario's van tevoren besproken. Ja, dat zal. Wat Die is dan het dan nou de mogelijke uitkomst? Ja. Nee, nee, dat gaat niet over een dag ijs. Nee. Ja. Maar er moet dan dus nu gewoon... Uh, ...gestopt worden met het... Uh, uh, ...verzwijgen en... Uh, ...het niet uh, accepteren van... ...vragen, zeg maar. Hè? Dat moet dus nu een volledige openheid, openheid. komen... Vanuit het college, vanuit alle ingangen die er maar zijn. Want ja. anders dan blijft dit natuurlijk een soort doorsleepaffaire. Ja. Ja. En dat moet het niet worden. Nee, klopt. Maar uh, hoe ingewikkeld gaat dat onderzoek worden? En hoeveel geld gaat dat kosten? Want dat is natuurlijk ook wel weer een dingetje. Ja. Uh, ja, wie, gaat wie, wie, gaat ja, wie gaat het doen? Wie gaat het doen? Wie gaat het, wie gaat het, gaat het betalen? Ja. Uh, ja. Hoe lang gaat het duren? Ja. Ja, dat zijn allemaal vragen waar wij ook op dit moment geen antwoord op hebben. Want we zijn met de griffie natuurlijk aan het uitzoeken, gewoon technisch, van wat houdt het eigenlijk in? Ja. en Gaan we zo'n onderzoek alle la Watertorenplein doen? Nou, dat was iets van 70.000 euro, dacht ja, ik. Wat een geld. Het college, ja, ja, het college Sorry, had we. ook, ja, nou ja goed, we hebben het toen voorgestemd. Ook juist omdat we vonden van, nou ja, als OPZ en de VVD dat echt belangrijk vinden om te doen. Waarom niet? Ja. Dan werken we daarmee. We verwachten natuurlijk nu hetzelfde terug. Um, maar dat, is, dat was inderdaad veel geld. Uh, in te, in, het college heeft ook nog een onderzoek laten, laten doen. Dat was 30.000 euro. Ja. Uh, ik, ik verwacht. Ja, en dan gaat het over de technieken. Uh, kijk, de raad heeft de taak om te beslissen over de ja. En die moet zichzelf controleren. En ook het college. De raad is uh, uh, eigenlijk werkgever van het college. Op het moment dat in het, in het college en bij een politieke partij... waar raadsleden in zitten... een, een belang en betrokken zijn bij zoiets dan zal de raad ook de opdracht moeten geven om dat te doen. Ja, wat kost dat? Ik durf het niet Weet te zeggen. Had nou nee. niet bij dat vorige onderzoek naar boven kunnen komen... want dan was het klaar geweest. Ja, dat zat dat dus is in... is dan niet intensief gebeurd? Dan? Nou ja, kijk... Het zit er toch gewoon maar in? Dat is, dat, is dat, dus ook... dat is toch een dingetje nou, waarvan dat is... wij. Dat denken en dat wij? En wij. dat is dus gek, hè? Want in die commissie van het Waadtorenplein zat de heer Berendsen. Kijk. Die was daar onderdeel van. Uh, kijk, wij krijgen natuurlijk ook wel eens de vraag van, uh, en, en, en jullie dan, hè, als partij? Ja, en dan was het ongetwijfeld in, die, in een van die onderzoeken van 100, uh, in totaal 100.000 euro was het vast naar voren gekomen. Uh, en de vraag is dan, uh, wordt er dan aan, uh, aan Berendse of, of aan andere wethouder of aan OPZ op dat moment die vraag gesteld? En ik denk dat het daarin zit. Kijk, op het moment dat je het, het helemaal niet meldt, in januari niet, in maart niet, als je erover beslist uiteindelijk, als je wethouder wordt en vervolgens nog een keer op het moment dat die rechtszaak speelt en dan steeds niks zegt en de burgemeester komt naar je toe van joh, 4.500 euro gestoord, uh, klopt dat? Uh, ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat is heel vreemd. Dat is gewoon zonde. Ja, ja. ja. ja dat Had vind niet ik ook. ik gaat ook niet, niet. niet om meer geld. En wij denken dan ook: ja, dan kun je je niet verschuilen achter: ik heb het niet op mijn netvlies staan. Ik denk dat als een penningmeester zo'n bedrag krijgt van een persoon die daar belang bij heeft, en uh, je kan ook googelen, je weet ook wat voor persoon het is. Ja, dan, dan zou ik ook wel even achter mijn oren krabben als ik ja, hun was. Ja, dat en dat we, hebben ze niet gedaan. Betrag, ja. En hij is ook nog lid geworden van de partij. Nou, wij ja. hebben ook best wel een, een soort van screening ja. Uh, ja. wat dat betreft. Ja, ja misschien is dat, is dat iets landelijks. Dat landelijk het beter geregeld is dan lokaal. Ik kan me het niet voorstellen. Want ik ga er vanuit dat we al het denken over integriteit. tegen Maar je pleit tijd. Voor, voor transparantie, toch? Ook van ja. het begin ook aan van het... Toen, het, toen de nieuwe gemeenteraad werd verkozen, ook transparantie, ja. niks achterlaten, niks verzwijgen ja. en dan gebeurt het toch weer. Hè? Maar goed, ja. Dit, ja. Moet ja. Wel, het, ja. dit moet wel snel gebeuren. Ja. Hè? Dit, dit kan niet uh, blijven slepen, want het, het sleept ja. al zo lang. Nu, en trouwens, nu de krakers zijn uit de toren. Hè? Ja. Dat heb ik ja, van de week, Ko van der Graaf, die ja. heeft mij een bericht gestuurd. Ja. Ja. Dat, uh, de, vlag hangt, uh, de vlag hangt weer hangt terug. Uit, dus, ja. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. dus wat dat betreft uh, kan het weer verder gaan. Maar blijft het besluit nog steeds wel van de, van, voor de architect? Wat, wat, wat is genomen door, de, door het college? Nou, het, wordt, het wordt weer aangevochten. Het wordt weer aangevochten. Ja. Okay. Dus het staat ja. komt allemaal weer... Dat komt weer met elkaar, ja, ja, waar, dus, waar dus eigenlijk iedereen weer uh, gelijke kansen heeft in theorie. Okay. Maar het standpunt okay. van het college en van de gemeenteraad is natuurlijk gewoon springtij het. en het plan uitwerken ja. Wat, ja. waarvoor gekozen ja. is. Ja. Ja. Maar even stapsgewijs nu uh, terug, uh, gaat een onderzoek plaatsvinden dat start vanaf wanneer? Of is dat nu... Vanaf het moment dat we dat besluiten in de raad. En dat zal waarschijnlijk 24 september zijn. Oké, okay, dus 24 ja. september wordt er een hamerslag uh, gedaan. Ja. Dan wordt er beslist of dat het wel of niet doorgaat. En dan is de, de kostenpost die daarbij hoort ja. ook van de gemeente. Ja. En wordt er dan een tijdsbestek aangegeven van jongens we willen dat binnen een bepaalde tijd uh, klaar hebben of... Ik zou daar ik zou wel enige haast uh, bij ja, laten doen. Ja, Kijk, het ja. is een, uh, we, we, we kiezen ook wel echt voor een raadsonderzoek en niet voor een raadsenquête. Een raadsenquête duurt echt heel lang. En dan worden mensen wel onder Ede verhoord. Dat is je, dat is je voordeel. Maar nou, ik, ik, ik las uh, vandaag. Tenminste, het werd maar opgeantendeerd dat op Facebook gezegd of uh, via de Stanfordse in ieder ja. geval dat open en uh, wil meewerken aan een dergelijk onderzoek. Okay. Dus daar ga ik er ook vanuit dat er gewoon volledige overheid nou, dan, wordt gegeven. Worden... Maar het is een voorstel hè, wat D66 doet. Hè? Het is echt een voorstel. Het is een, het is een raadsvoorstel is en dan klaar. moet het, het uitgewerkt zin, worden. Ja, ja. Okay. ja En het, we hebben het ook nog niet klaar. Nee, nee dat, dat uh, daar ja. moeten we nog even over nadenken. Maar dat gaat puur ook gewoon uh, welk, oh, in welke periode, welke ja. onderwerpen, welke vragen ja. Ja. Uh, en wie, wie dan. Ja. Want ik denk dat het wel verstandig is dat er dan een soort commissie is die dat gaat onderzoeken. Of in ieder geval aan een onafhankelijke partij zeg maar, ja. dan weer iets uitbesteedt. Want daar ja. gaat het eigenlijk in feite om. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, nou. dankjewel voor jullie komst. Uh, ik Dank hoop voor de persoonlijk de aring, en... dat het dat snel het kan ja, en... gebeuren en snel afgerond is. Want uh, dit moet gewoon gesloten worden en klaar en verder gaan. En, en verder, uh, ja. hè? Want het ja. duurt al zo lang. Ja. Dankjewel. Dank jullie wel allemaal van D66 die hier bij... Eens in de we, gaan, uh, we gaan door uh, gewoon. Hans Rijmers, uh, kom je bij ons uh, zitten. Dan gaan we Hans het hebben nog iets vertellen. over het uh, jazz in ja. Zandvoort Nieuwe Seizoen. Dankjewel Michiel. Hè. Ja, dankjewel, dankjewel Michiel. Dankjewel, joh. Dankjewel, Dank Dankjewel, ja. Is het klaar? Ja, maar... Uh, hebben we nu nee, muziek of uh, zijn we... Nee, we gaan... Nee, we, we hebben we gaan geen gaan muziek, eens. we gaan gewoon door. Oké. Okay. Heerlijk, ik hou ja, van deze rommel. Even. Dag Hans, Dag Hans, Dag Hans goedemorgen. goedemorgen. Dag dames. Vertel. Uh, wat ja, er jazz ah, ja, eigenlijk zijn om te vertellen dat er geen concerten zijn. Dat komt eigenlijk opnieuw. Ach, hè? Uh, ja. Wat is er gebeurd? Uh, nou, de, uh, de gezondheid van Erik. Uh, van Erik, ja. uh, even Timmermans. uitleggen. Erik Timmermans. Ja. Uh, hij is de kracht. De motor, hè, Nou ja, ja. hij programmeert en, en, en zorgt voor uh, de muzikanten. En, en, is, en speelt mee, hè? Uh, speelt bas. En, ja. en kortom, uh, uh, zonder Erik uh, kunnen we de concerten niet organiseren. Oké. Okay. Dat heeft ah. niet alleen een, uh, heeft te maken met het programmeren. Het heeft ook te maken met, uh, met geld. Het gaat altijd om geld, ja. hoe het naar nou wend of keert. Dus jij kan het Daar niet alleen het ook, doen, Hans? Nee, nee. nee Ach. Nee. Dan, nee. Daar zijn de kosten hoger dan de baten. Okay. Uh, dus dat gaat niet lukken. Uh, het is te ingewikkeld en we hebben te weinig tijd om dat nu uit te leggen. in ieder geval waar het op neerkomt, dat is dat we... Want eigenlijk zouden we morgen beginnen met het nieuwe seizoen. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus ik hoop van harte dat dat dan bijvoorbeeld in januari, uh, dat we dat kunnen doen. Maar uh, uh, de site uh, wordt volgende week aangepast. Dus daar staat het een en ander op. Hè. Dus daar even wat teksten gemaakt. Uh, via Facebook, uh, de harde kern die, ge die geabonneerd is op de nieuwsbrief, die krijgt dat ook te horen. Ja, uh, ja. Hoe, wie, wat, waar. Uh, dus ik zou eigenlijk tegen iedereen uh, willen zeggen Houd van... Uh, gaat, uh, uh, we ja. hebben 16 uh, mooie jaren gehad, mooie seizoenen gehad. En ik hoop van harte dat we dat in januari kunnen hervatten. Maar die gezondheid van Erik is oneindig veel belangrijker. Ja, ja, uh, uh, er zijn nog een heleboel andere dingen... Uh, uh, belangrijk, maar die gezondheid, uh, daar gaat het om. En ja, als no. die nou weer goed is, dan okay. gaan we weer voorzichtig met de concerten beginnen. Okay. Maar jullie hadden okay. al daar een komt programma het op neer. toch wel, nee. had... geen nee. programma? Nee, dus niet, want vanaf, niet? Nee, vanaf uh, half april uh, werd al duidelijk dat het met zijn gezondheid uh, uh, niet, uh, uh, niet okay. ging zoals het met ons gaat, de gemiddelde Nederlander, zeg maar. Dus toen zagen we aankomen, dit, dit, dit, dit, dit, wordt, dit wordt lastig. Okay, dus maar stel je nou voor dat, dat hij zeg maar, niet meer in staat zou zijn om nee. dit te doen. Is het dan echt einde oefening? Ja. Ach. Ja. Is er geen mogelijkheid? Nee. nee. nee. Althans, niet. niet waar ik bij betrokken ben, laat ik het nee. zo zeggen. Nee. En dat heeft alles te maken met uh, hetgeen wat we de afgelopen 16 jaar hebben gedaan. Uh, dat zat op een, op een uh, niveau aan kwaliteit van muzikanten. Uh, dat, dat kan uh, als je iets doet, dan moet dat minimaal ja, dat niveau zijn. Ja, ja. En ik ik uh, ik, ben niet, uh, ik ben er niet bij betrokken wanneer dat. Uh uh, uh, op een of andere manier... Met... Nee, dat kan, dat kan ja. dat kan, dat kan ja. ik niet opbrengen. Het maar goed, mo mocht er iemand... Plus, plus, dat, plus dat het ook te maken heeft met de verbondenheid uh, met Erik. Met Erik. Ja. Eh? Maar mocht er nou en, en, iemand zijn die roept van... Ja, maar ik, ja. ik heb iets heel zinnigs in mijn ja. gedachten. Ja. Ja. Uh, laat hij dan vooral kijken op de site... Ja. Wat is de site? En dan kunnen ze op Maar dat, dat heeft geen zin om naar het telefoonnummer te bellen op de site. Want het is het telefoonnummer van Erik. Dat ja, heeft nee, geen maar zin. goed, er is wel een e-mailadres. Ja, maar dan komen ze op het e-mailadres van Erik. Dus dat, e dat heeft ook geen zin. Dan moeten ze naar mij, okay. naar mij mailen. Roep dan jouw e-mailadres uh, Hans Reimers, zoals je het zegt. Uh, @sigo.nl. E-Lang-Ei. Ja, uh, ja, dan even een mailtje geven. Het ziggo.nl Ja, ja. ja. en dan... En dan uh, kijk, het is sowieso lastig om... Andere dingen te doen onder de vlag van de stichting. Ja, ja dat is natuurlijk ook... Dat, dat is juridisch ontzettend moeilijk. Ja. Maar het staat iedereen vrij... Om in de krocht een jazzconcertje te organiseren. Ja. Maar dan is het organiseren met Theo. Ja, ja. en niet met uh, de met En niet jazz. met de stichting. Nee, nee. nee. nee. nee. Okay. nee. Dat, dat, dat, dat ligt wat ingewikkeld. Nou ja, goed, nou, je weet maar nooit. Dus uh, vandaar, vandaar eventjes nu de korte uitleg. Ik snap het. Nee, maar dat om, om, dat om, komt... maar, om maar even misverstanden uit de lucht te halen. Daar gaat het om. Ja, en verder, site in de gaten houden. Site ja. in de gaten houden. Dat is het beste. Ja. Okay. Ja. En het allerbeste met Erik natuurlijk. Ja, ja. Bens en Beterschap ja. Ja. en uh, Sterkte. En dankjewel voor je komst. Gaan we Hans. zeker doen. We hebben dan nog dan? drie Dacht minuten, dus wij ja. moeten even verder gaan. Dankjewel. Okay. We Dankjewel. hadden nog uh, twee stukjes uh, voor uh, oh, de, de agenda. agenda. We uh, hebben dat... nog uh, ja, 6 oktober. Dan zijn alweer de finale races op het circuit. Maar 6 oktober ook, de 12e Ja. Met als thema disco. En de eerste maandag van de maand, dat is nog even terug. Dan hebben wij uh, de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie uur. In het Pluspunt in Noord. Ja, en Noord. ook de, elke eerste dinsdag van de maand... de digitale spreekuur... Uh, voor al je vragen over iPad, tablet en smartphone. Dat is ook bij ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Precies. En elke vrijdag is er medische gymnastiek bij Pluspunt... van kwart over negen tot kwart over tien... ook bij de Vlemingstraat in Noord. Uh, informatie kun je vinden op www.pluspuntzandvoort.nl. De herhaling en Ja, die herhaling is, van dit programma is op donderdag. Uh, Smorgens van 8 tot 10. En dan ga je naar uitzending gemist. en Naar www.zfmzandvoort.nl En dan vul je de datum en de tijd in. En dan moet je één uur later invullen. En dan hoor je het programma van... Uh. En dan gaan we, zijn we aan het einde van dit programma. En Hans wil nog even iets zeggen. Ja, ja. zeggen. Ja Hans. Uh, om alle misverstanden te voorkomen. Uh, Erik is, is uh, gezondheid laten wensen open heeft niets te maken met enige vorm van enge ziekte. Goed, laat ik het zo, zo. zeggen. Dat daar niemand denkt okay. van. Oh, God. Ja, dat nee, dat is, is het. Dankjewel, je Duidelijk. Dankjewel. Ja. Nou ja, we gaan uh, afsluiten. Het programma is uh, klaar. We bedanken uh, we kort draaien, de techniek en de muziek. Dankjewel. Het was een leuke muziek uh, weer. We danken Hotel Hoogland voor de koffie en de thee. Er was niemand om uit te schenken, maar iedereen kon het zelf doen. Kan ook. Ging helemaal goed. Ging helemaal goed. Ja. Uh, de, de, Redactie uh, Gert van Kuik. En dankjewel Irene de Jager. Ja, de, en de redactie, eindredactie was van ja, Gerrie ja, ja. En de en, presentatie dankjewel, ook. Dankjewel Irene de ja. Fijn weekend allemaal. En, en dank. Tot volgende week. Dag.